Het is 11 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Vijf van de zes Celtic-fans die vandaag voor de Amsterdamse rechter stonden... moeten de cel in. Zij, twee van hen hebben een celstraf van twee maanden gekregen... omdat ze schuldig zijn aan openlijke geweldpleging... tegen agenten voor de voetbalwedstrijd Ajax-Celtic op 6 november. Twee anderen moeten zes weken de cel in. Een vijfde fan heeft één maand opgelegd gekregen... vanwege openlijk geweld. Een zesde gaat vrij uit. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam eiste eerder vanavond... twee maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen alle zesde de Celtic-fans. Het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima... aan de voormalige Nederlandse Antillen zit er bijna op. Ruim een week geleden landde het koningspaar op Sint Maarten. En via Saba en Sint Eustatius reisde het paar door naar Bonaire, Curaçao... en als laatste Aruba, waar vandaag een afscheidsfeest werd gehouden. Morgen vertrekken de koning en koningin naar Colombia. En zaterdag wordt de trip afgesloten met een bezoek aan Venezuela. En met die beide landen wordt veel handel gedreven... door met name Curaçao en Aruba.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 Apple krijgt een schadevergoeding van ruim 290 miljoen dollar... van Samsung wegens patentschending. Dat heeft een jury bij een rechtbank in San Jose... in de Amerikaanse staat Californië bepaald. Apple had 380 miljoen dollar schadevergoeding gevraagd... terwijl Samsung vond dat 50 miljoen dollar genoeg was... Vorig jaar kreeg Apple een vergoeding van 600 miljoen dollar van Samsung, zodat Apple nu bijna een miljard binnen heeft. De twee vechten wereldwijd een reeks juridische gevechten uit over patentschendingen. Er komt dan nog een andere rechtszaak en die gaat over nieuwere technologie. In Rotterdam-West heeft een vrouw tien jaar lang dood in haar huis gelegen. Volgens de politie is de vrouw een natuurlijke dood gestorven. In Delfshaven zijn momenteel bouwvakkers aan het werk in een aantal woningen. Bij één woning werd niet opengedaan. Toen dat een tijdje duurde, waarschuwden de bouwvakkers de politie. En die gingen de woning binnen en troffen de overledenen aan. Uit onderzoek bleek dat het gemummificeerde lijk van de bejaarde bewoonster was. Zij is tien jaar geleden overleden op 74-jarige leeftijd. In die tien jaar heeft niemand haar overlijden opgemerkt. Het is nog niet bekend of de vrouw familie heeft.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 Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag Vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 1 graad. Binnen zit Mieke van der Wij. En nou moeten we van een VN-werkgroep een nationaal debat over Zwarte Piet gaan voeren. Hé, hey, hallo, werkgroep WGPAD. Wat hebben we hier dan de afgelopen tijd met z'n allen zitten doen? Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het oog op morgen. De AIVD luisterde politici op Bonaire af, dat meldde de NRC vandaag. En die politici waren niet allemaal helemaal zuiver op de graad. Zometeen meer van Joost Vullings in Den Haag. In de Centraal-Afrikaanse Republiek speelt zich een drama af. Rebellen zorgen voor dood en verderf en duizenden mensen zijn op de vlucht. Frankrijk vindt dat er ingegrepen moet worden. En de literaire impact van de moord op Kennedy. Morgen, precies 50 jaar geleden. En zometeen bij mij in de studio, de kick. Pas waren ze nog te gast bij de 13000 uitzending. met een prachtige versie van The Tune van het oog. Maar nu hebben ze voor hun nieuwe tournee. Een greep uit de Nederbeet-motteballenkist gedaan. En die hebben ze allemaal weer vrolijk opgepoetst. Eind jaren 60, weet u wel. En ze hebben ook nog een hele bijzondere gast bij zich. Maar dat hoort u allemaal zometeen. Eerst het nieuws van vandaag. Donderdag, 21 november. Daar is hij dan. Het economische lichtpuntje waar wij sinds het begin van de crisis al naar uitkeken. De werkloosheid is vorige maand onverwacht sterk gedaald. Positief nieuws, afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nou, op zich is het natuurlijk positief, maar die daling komt vooral doordat er minder mensen zoeken naar werk en niet zozeer dat er meer mensen een baan hebben. Ah ja, dat voordeel blijkt dus een behoorlijk nadeel te hebben. Maar niet getreurd, er is nog een ander lichtpuntje. De huizenprijzen zijn voor het eerst in jaren weer gestegen, in Amsterdam dan. Er zijn hier altijd mensen die willen kopen en juist omdat de huurprijzen zo enorm uh, naar boven zijn gegaan, zie je gewoon dat men toch wel weer wil kopen. Helaas blijft dit positieve nieuws alleen beperkt tot de stad Amsterdam. In de rest van Nederland vertonen de prijzen nog steeds... hun inmiddels vertrouwde neerwaartse beweging. En dus gaat het crisisnieuws gewoon door. Zoals het nieuws dat de gemeente Rotterdam... bijna 1 miljoen euro heeft besteed aan het afkopen van zorgschulden. De gemeente nam de betalingsachterstand... van duizenden uitkeringsgerechtigden op zich. Op die manier hoefde de goede niet onder de kwade te lijden, zegt de zorgverzekeraar. Het bedrag wat de gemeente van ons heeft overgenomen... en daarvoor aan ons geld heeft betaald... heeft ervoor gezorgd dat andere klanten bij ons... niet nog meer premie hoefden te betalen. Bijkomend voordeel voor de gemeente was... dat deze mensen niet verder in de financiële problemen zouden komen. Maar niet iedere partij in de Raad is het ermee eens. Leefbaar Rotterdam vindt dat de uitkeringsgedachten al genoeg hulp ontvangen. En dan ook nog dit cadeautje... Dan zegt de gemeente Rotterdam, weet je wat, dan betalen wij die schuld wel. En bovendien zeggen ze er ook nog eens bij... en een schuldhulpverleningstraject dat hoeft daar geen onderdeel van uit te maken. We betalen het gewoon. De Tweede Kamer probeert intussen een manier te vinden... om een volgende crisis te voorkomen. Een van de maatregelen is de kapitaalbuffers van de banken verhogen. Want op dit moment lopen die groot risico, vindt PvdA-kamerlid Nijboer banken lenen nu elke euro die ze hebben 33 keer uit. En dat is echt te veel. Dus als je maar een kleine tegenvaller hebt op je portefeuille, dan valt de bank om. De banken moeten dus meer geld in kas houden om een tegenvaller te kunnen incasseren. Een slecht idee vinden ze zelf, want meer geld in kas betekent minder geld om uit te lenen. In ons geval betekent dat op dit moment gewoon minder hypotheken verstrekken. En dat is iets wat wij zouden betreuren. Wat wij ook denken dat slecht is voor de Nederlandse hypotheekmarkt. En ook slecht voor de Nederlandse woningmarkt en voor de Nederlandse consument. Nijboer is niet onder de indruk. Er zijn andere manieren om extra geld op te halen. En daar hoeft de consument niet de dupe van te worden. Het is echt ook aan banken om zelf uh, dat kapitaal bij elkaar uh, te verzamelen... en dat niet af te wentelen op uh, bijvoorbeeld ondernemers of, uh, of met hypotheek, uh, mensen met een hypotheek. Al met al valt er met dit nieuws nog maar weinig te lachen. En dus wordt het hoog tijd voor iets compleet anders. This is a late parent. It's a stiff, bereft of life interest. If you hadn't you be pushing the daisies. down the curtain join the Crowd Invisible. This is an Ze komen weer bij elkaar. De vijf overgebleven leden van Monty Python. Volgend jaar gaan ze optreden in de O2 Arena in Londen. Dat maakten ze vandaag bekend op een persconferentie. En alsof de Duvel ermee speelde, werd de eerste vraag gesteld door een Spaanse journaliste. Why? Now, and please don't tell me it's because of the money. Nobody expected the Spanish Inquisition. <laughs> Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, altijd grappig. Uh, de krant vanmorgen, morgen, Ewout de Jong. Ja, de wereld herdenkt morgen de moord, je zei het al. Vijftig jaar geleden werd John F. Kennedy vermoord door Lee Harvey Oswald. Een man die symbool stond voor hoop en verandering... in de moderne maatschappij werd doodgeschoten, schrijft de Telegraaf. Over de hele wereld houden mensen zich nog bezig met die moord. Vooral met de ontelbare complottheorieën... die er over de moord op Kennedy de ronde doen. De Telegraaf heeft een paar oh. nieuwe. Maar daar gaan we het niet over hebben. Trouw heeft een originele invalshoek. De reis van het roze pakje, nep Chanel, dat Jackie Kennedy droeg... Op op het moment van de moord. Het bebloede mattenpakje ligt na diverse omzwervingen... verborgen voor het publiek in het Nationaal Archief in Maryland. Pas in 2000... Nee, pas in... 2103? Jij, Echt waar? Je, ja, ik las het bijna verkeerd. 2103 mag het aan het publiek worden getoond, hebben de erfgenamen bepaald. De internationale klimaattop in Warschau dreigt op een teleurstelling uit te lopen. Het probleem geldt. Er is vooral geruzied over de oprichting van een fonds... dat het verlies en het herstel van schade als gevolg van klimaatverandering moet compenseren. Rijke landen zouden die vergoedingen aan arme landen moeten betalen. Maar die rijke landen hebben helemaal geen zin om te betalen voor schade... die mogelijk door klimaatverandering is ontstaan.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 Mensen die zich wel bewust zijn van de risico's... kunnen dat trouwens ook nauwelijks achterhalen. Het gaat vaak om gegevens als de locatie... en het identificatienummer van de smartphone. Een van de grootste datagraaiers is volgens de onderzoekers Talking Tom. Dat is een app met een stripdier... dat napraat wat de gebruiker tegen hem zegt. De app is meer dan een miljard keer gedownload. Nuttig. Wie bij McDonald's in de VS werkt moet niet klagen, want wie 10 minuten klaagt heeft 15% meer stresshormonen. Ja, en bij geldgebrek moet je je kerstcadeaus terugbrengen naar de winkel. Deze adviezen en nog veel meer staan op een we website voor werknemers van de fastfoodketen. De Telegraaf maakt er melding van. De, laten we zeggen, opmerkelijke adviezen kwamen aan het licht door de actiegroep Low Pay Is Not Okay. Die vindt het een schande dat werknemers van McDonald's geen fatsoenlijk salaris hebben. Maar een website wel vol nutteloze adviezen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, en ik zei het al, de kick is hier. Hartelijk welkom uh, mannen. Zometeen dan ga ik uitgebreid met jullie praten, want jullie hebben je op de nederbeat gestort. Eerst maar even zingen. Wat gaat het worden? Oh, oh, ja, ja, het dus liedje, het hebben, liedje heet Vies. Vies. Vies. Ja. En van, van wie is het oorspronkelijk? Nou, het is van, uh, uh, even denken, A, B en C, toch? Ja, ja dat zeg uh, ik goed. De A en B staat voor, uh, ja, voor, aard, uh, voor Brouwen. aardbrouwen was Een van de eerste Nederlandse professionele dansers die op televisie was. Ja, het was van van Brouwer of niet? Nee, nou echt een wel een legendijs figuur. En die nam het op met het bandje Johnny en de Cellenrockers. En wie zat er nou in? En wie zat daar nou in in die band? Jan Akkerman, de beste gitarist van de wereld. Nou, laat horen. Je hoorde terug hoor. Tenminste, 1, 2, 3, 4. Een leventraan in de morgen Waarna de schil op je blote rug Dat is zo vies, zo vreselijk vies Oh zo vies Wat zit daar op mijn broodje Het is zo'n grote vette slok Dat is zo vies, zo vreselijk vies Oh zo vies Luister, wat voor iedereen geldt, eet meer vruchten Maar dan is er een kans dat je wurmen kakt Mooie rode biefstuk, waarop een vlieg zijn eitje slecht Dan is zo vies, zo vreselijk vies Oh zo vies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 Zo vies. Heel vies. Dank jullie wel. Zometeen dus meer van de kick. En ook meer over die nederbeat. Die dus ontzettend leuk is dat die weer eens wordt uitgevoerd. Eind jaren 60 he, was dat de Maar eerst gaan we naar Den Haag vandaag. Terwijl Nederland wacht op de onthullingen over wat de NSE... de Amerikaanse Inlichtingendienst hier heeft uitgespookt... onthult NSC illegale activiteiten van onze eigen inlichtingendienst. De AIVD luisterde politici op Bonaire af... in de periode dat ze onderhandelden over aansluiting bij Nederland. Dat schrijft de krant op basis van eigen onderzoek. Uit de informatie van de ANVD bleek dat de politici mogelijk corrupt waren... en zich schuldig maakten aan machtsmisbruik. Dag Joost Vullings in Den Haag. Ja, goedenavond Mieke. Ja. Klopt het verhaal van de krant? Ja, nou, ik moet zeggen dat het er goed uitziet. Maar dat is eigenlijk het noodlot van onthullingen voor een journalist... als het gaat om eh, verhalen over de geheime dienst. Want vervolgens willen de collega's weten inderdaad of het klopt. Maar wie je ook belt, niemand doet er ooit mededelingen over. Dus mijn gevoel zegt dat het een heel goed verhaal is... maar bevestigingen van officiële bronnen die krijg je niet. Zo werkt dat nu eenmaal. De context overigens, het artikel gaat natuurlijk over de, de, de periode... vanaf 2005, toen werd er besloten dat het land de Nederlandse Antillen... Uh, ophield te bestaan. Een bepaalde eilanden, zoals Curaçao, die besloten een zelfstandig land... binnen het Koninkrijk te worden. Bonaire werd een zogenaamde bijzondere gemeente... moest erover onderhandelen met Nederland, onder welke voorwaarden... Nou. In die periode zijn dus twee cruciale politici op het eiland uh, bespioneerd door de AIVD. Ja, en wat is er illegaal aan die actie van de AIVD? Mocht niet. Uh, ja, ja dat, dat mag eigenlijk niet. Kijk, de, de AIVD mag van ons allemaal. Uh, eigenlijk alles. Hè. Als in, Af in Afghanistan mensen willen afluisteren... omdat onze militairen daar zitten, of in Syrië, of nu in Mali... omdat we daar naartoe gaan, dat mag van ons, van de Nederlandse wet... mag dat allemaal. Maar eh, de, de wetgever beschermt ons wel... Eh, tegen onze eigen uh, geheime dienst. De IVD mag op ons eigen grondgebied niet alles van ons. En dat geldt ook voor de Nederlandse Antillen. En de AIVD mocht daar alleen opereren als het toestemming kreeg... van de minister-president van de Nederlandse Antillen. En dat is toen niet gebeurd. Oh. Kortom, uh, we hebben ons niet aan de regels gehouden. Dat is opmerkelijk, want minister Plasterk, verantwoordelijk voor de AIVD... zegt de laatste maanden, en er zijn natuurlijk nog heel wat debatten... hier over de inlichtingendiensten vanwege die onthull uh, onthullingen van Edward Snowden. Mm -hmm. uh, hij zegt altijd ja, nee, maar onze AIVD houdt zich keurig aan de regels. Uh -huh. Nou, dat is dus niet zo. Nee, en is je duidelijk waarom die AIVD die politici uh, bespioneerde? Wat, wat was de bedoeling daarvan? Ja, nee, dat, dat is eigenlijk uh, onduidelijk. In, in, in het artikel van de NRC wordt heel duidelijk een relatie gelegd... tussen die onderhandelingen. Dus dan zou je denken van, je, ja, je, gaat, uh -huh. je, je, je probeert te achterhalen... wat hun standpunten zijn en hun inzet. Dat helpt je als je aan het onderhandelen bent. Maar vervolgens lees je dat de informant die door de AIVD werd ingezet... zich vooral richtte op de illegale praktijken van die heren... Ja, dan kan het zijn dat je ze weg wil hebben... en daarom bewijsmateriaal verzamelt. maar dat moet je dan wel een keer inzetten. En ja, dat is eigenlijk niet gebeurd ten tijde van de onderhandelingen. Dus dat, dat, dat roept wel vragen op. En dat, dat heeft Gerard Schouw van D66, heeft die vragen ook. Want hij vraagt zich af, ja, wat was nou eigenlijk het doel van deze operatie? Ja, dat is een groot raadsel eigenlijk. Uh, het kan zo zijn dat uh, ze werden afgeluisterd omdat het... Uh, ja,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 Nou, minister Plasterk heeft een hoop uit te leggen. Maar Gerard Schouw van D66 stipt hier wel een interessant punt aan. Hij zegt, ja, als de AIVD deze heren aan het bespioneren was... vanwege het feit dat ze uh, corrupt waren... ja, dat, dat mag eigenlijk niet, dat is niet de taak van de AIVD. Ook met onderhandelingen, uh, daar mag de AIVD... de Nederlandse staat niet mee helpen. Want als iemand gewoon strafbare feiten uh, pleegt... ja, daar hebben we het openbaar ministerie voor en niet de AIVD. Nou ja, Schouw wil dus opheldering, maar echt... Veel zijn de reacties niet. Hoe kan dat? Ja, dat, dat, dat vond ik in het begin ook wel opvallend. Maar dat heeft vooral te maken met hoe wij eigenlijk in Den Haag... Uh, over de, de eilanden denken, de, de Antillen. Uh, het woord uh, wordt door de PVV vaak gebruikt. Maar iedereen vindt de, de, de, de, de eilanden eigenlijk gewoon een boevenbende. Dus dan krijg je opmerkingen, dus off-the-record gesprekken... van ja, wat daar gebeurd is, mag natuurlijk niet. Maar, maar dat ze die meneer gingen afluisteren, was eigenlijk wel een goed idee. Dus... Uh, zitten er een beetje dubbel in. En, en ze zeggen ook van ja, kijk, de AIVD moet zich aan de regels houden. Maar als ze de premier van de Antillen toen hadden gevraagd... mogen wij die twee heren afluisteren? Ja, een van die heren zat toen in het kabinet bij diezelfde premier. Dus de afweg, ja, dat was natuurlijk zo doorgekletst. Kortom, eh, het mag niet, maar ze snappen wel... dat het wellicht een beetje illegaal is gegaan. Inderdaad heb je toch ook die zogenaamde commissie stiekem? Daarin zitten de fractievoorzitters. Ja, ja. Maar die niet op de hoogte? Nou, dat is dus ook. Dat is, dat is eigenlijk ook gek dat. voor zo'n woordvoerder, Gerard Schouw, die dan de, de minister moet controleren. over wat de inlichtingendiensten doen. Uh, die weet van niks. Maar zijn fractievoorzitter, Alexander Pechtold... en alle andere fractievoorzitters. worden bij Tijd en Weilen bijgesproken. over wat de AIVD allemaal doet. Dus die zou het wel kunnen weten. maar die mag er niet over praten. Dat is op zich al een hele gekke situatie. Want uh, ja, Gerard Schouw kan dus. Bij wijze van spreken de komende weken allerlei Kamervragen stellen over deze kwestie aan Plastik, die geen antwoord geeft. Uh, maar zijn eigen fractievoorzitter weet het wellicht ook. Maar toen heb ik maar geprobeerd te achterhalen... wat weet zo'n commissie stiekem eigenlijk? Wordt bijvoorbeeld op dit niveau mededelingen gedaan? Wie zal het afluisteren zijn? Nou, dat wil niemand zeggen. Geef je, als je in die commissie zit en je hoort iets van een operatie, geef je dan toestemming? Of zeg je dan dat je tegen bent? Ik stuitte op een muur van integriteit, hmm. Mieke. En dat is op <laughs> zich heel fijn dat iedereen zo'n integer is. Maar voor een journalist buitengewoon frustrerend. Nou, neem gewoon een glas en ga lekker slapen. Gaat doen. Spoel de frustratie weg. Dank je wel voor je pogingen althans, hè? Joost Vullings, ja. Um, ja, de Kik. Daar staan ze weer. Uh, wat, zit, wat worden de tweede nummers? Ze hebben zich op de nederbeat gestort. Dat hebt u uh, begrepen? Ja, eerst al natuurlijk het nummer Vies. En nu doen we ja. het nummer De Vlieg. De Vlieg. Ja. Het zal, gaat het ook over iets vies dan? Uh, die Vlieg. Nou ja, ja we laten we maar even luisteren. Ja, van, wie dat luisteren? Ja, van wie is van, dat nummer? Als... Van De Fallouts. Oké. Okay, was een band op... uit ja. Amsterdam. Ik krijgen bijna mijn strop niet uit natuurlijk. Maar, uh, maar ze kwamen oh. uit Amsterdam. Hij ja, had nou toch eens op. Moet ik nou mijn excuses ook nee, gelijk aanbieden? Helemaal nee, helemaal nee. niet. Nee, maar het is altijd raar om, dat, om het te noemen als Rotterdammer zijn, is het altijd ja. Het blijft een, een hele penibele situatie altijd. Luister, dus, ik ben in Rotterdam geboren en ik woon in Amsterdam. Nou, dat kan. Het moet kunnen, ja. Het ja. zijn meestal de ergste wel, hoor, maar ja. goed. <laughs> Oké, okay, de vliegen. Ik wil een vlieg, bijt om bijt. Ik wil een vlieg op zijn tijd. Een paardenvlieg, Een bananenvlieg. Een kadavervlieg. Een stro, stro, stro, stro. Stooi je hoed op een kop als de sterf van een rolletje drop. En dat verslint ik meteen een galop. Hij ziet ze vliegen, hij ziet ze vliegen, hij ziet ze vliegen. Ik wil een vlieg in mijn oog. Ik wil eens wat anders zien. Een waterig oog, een paardenoog, een geitenoog, een bol, bol, bol, bol. Vol de kar voor de deur Met een kleine, dikke chauffeur En dan verder geen gezeur Hij ziet ze vliegen Hij ziet ze vliegen Hij ziet ze vliegen Ik wil een vlieg Bijt ontbijt Ik wil een vlieg op zijn tijd Een paardenvlieg Een bananenvlieg Een kadavervlieg Een stro, stro, stro, stro, stro. je voet op m'n kop als de cerf van een rolletje en dat verslindt, ik meteen in een galop. Hij ziet ze vliegen, hij ziet ze vliegen, hij ziet ze vliegen. Dankjewel, de kick met de vlieg. Zometeen praat ik met jullie over die uh, Nederbiet. Maar we gaan eerst even naar Afrika. De Centraal-Afrikaanse Republiek ligt in het hart van Afrika. Tussen Soudaan, Tjaat en Congo ingepakt. Plakt eigenlijk. Het gaat er slecht. Rebellen zorgen voor dood en verderf. Duizenden mensen zijn op de vlucht. Frankrijk wil dat er internationaal ingegrepen gaat worden. Ik sprak iets eerder vanavond met correspondent Koert Lindeijer. Hij is in de hoofdstad Bangui. Goedenavond Koert, zei ik. Hi, goedenavond. Je, je bent in de hoofdstad Bangui. Uh, hoe staat het daar met de veiligheid? Bangui, om vijf uur uh, s avonds, een uur voor zonsondergang, rent iedereen naar huis angstig voor plunderingen door de seleka soldaten die zeggen regeringssoldaten te zijn. En in nog steeds gevallen van uh, verkrachtingen, auto's worden uh, gestolen, zeker s'avonds. Dus ook hier in de stad heerst een heel angstige sfeer. Ja, jij komt al heel lang hè, in het uh, land. Heb je het er ooit zo bij zien liggen? De centraal afrikaanse Republiek is een notoire instabiel land sinds de onafhankelijkheid in 1960. Maar het geweld op deze schaal is nooit eerder voorgekomen. Staatsschepen werden altijd uh, vergezeld met plunderingen, gewelddadigheden. Maar dit keer heeft uh, het geweld zich over het hele land verspreid en heeft een heel akelige religieuze dimensie aangenomen. De twee religies worden tegen elkaar opgezet door strijdpartijen. En er zijn duizenden dorpen verlaten. Er zijn honderden dorpen afgebrand. En honderdduizenden mensen leven als beesten in de bush... omdat het te onveilig is om in hun dorpen te zijn. Of kleven bijna aan kerken... Vast zitten, angstig rond uh, op missieposten, soms zelfs wanneer ze vijf, 600 meter verderop wonen, omdat ze bang zijn voor wraaknemingen ne van een van de vele gewapende groepen. Ja. Uh, je noemde net al die uh, CLK, uh, dat zijn uh, de rebellen. Is het een conflict tussen, uh, het is het een religieus conflict of is het dat geworden? Het is het geworden. Het verschil met alle andere rebellieën die we in Afrika hebben gekend de laatste 30 jaar... is dat er eigenlijk heel weinig idealisme achter zat. Het gaat puur om plunderen controle over goud en diamant uh, En ja, daar hebben we nu het resultaat van. Er is geen orde, omdat iedereen maar probeert zijn, zijn zakken te vullen. En vooral het element van buitenlandse huurlingen maakt de situatie nog erger. Ik heb met commandanten gesproken en ik doe mijn ogen dicht en ik doe ze weer open. En ik denk dat ik in Darfur in Soudaan zit. Ze spreken geen Frans. Ze spreken alleen Arabisch. Ze zien er Soedanees uit of Zuid-Tjadisch. Het zijn huurlingen die geen enkele band hebben met dit land. Ze zijn hier alleen voor hun eigen belang. En ik denk dat een oplossing alleen kan gevonden worden... door in ieder geval deze huurlingen uit het land te verdrijven. Ja, er moet dus een buitenlandse interventie komen? Nou, in ieder geval iedereen die hier spreekt. En ik zeg echt iedereen zegt dat een buitenlandse interventie nodig is... om dan. Uh, om te vermijden dat er nog veel ergere dingen gebeuren. Het woord genocide valt uh, zelfs uit de mond van religieuze leiders... zowel moslims als, uh, als, uh, als, als christenen. Uh, om een begin van een oplossing te krijgen... moet hier orde worden gevestigd. En dat kan alleen nog maar met een buitenlandse vredesmacht. Dankjewel, Koord Lindeijer. Ja, en hier in de studio is uh, Arjan Hegenkamp. Hij is directeur van Artsen Zonder Grenzen. Welkom. Uh, hoe... Wanneer was u daar, in de centrale Centrafriek, zoals ze het daar noemen? Ik ben drieënhalve uh, weken geleden ben ik teruggekomen. Ja, en als u in gedachten teruggaat, wat ziet u dan als eerste? Uh, ik zie als eerste ook een plek waar koort is geweest, in Bossa um, Een plaats op, op een kerkterrein... waar dertigduizend mensen hutje-mutje bovenop elkaar uh, gestapeld zitten. Um, soms honderden meters van hun eigen huis. Uh, zonder enige sanitaire voorzieningen en uh, met een gebrek aan water. Uh, in de open lucht... Um, uh, uh, en eigenlijk opgesloten in hun eigen angst. Ze durven niet van het terrein af, ze durven niet naar hun eigen huizen toe. En um, uh, ze hebben het hele dorp, wat eigenlijk een redelijk welvarend dorp uh, was... Uh, een van de grotere steden eigenlijk van, uh, van Centraal-Afrikaanse Republiek... dat is helemaal leeg en ze zitten met z'n allen hutje-mutje... ofwel op dat kerkterrein of ze zijn de bus ingevlucht. Ja, u bent als een uh, van, de, uh, van de weinige organisaties nog werkzaam hè, in, uh, in, de, in het land. met Wat voor slachtoffers heeft u te maken? Nou ja, onze teams, onze mensen die daar hebben gezeten vanaf het begin... Um, uh, die hebben uh, zelf executies uh, gezien en meegemaakt. Uh, uh, ze hebben gezien dat... Um, uh, Humanitaire medewerkers werden in elkaar geslagen. Um, ze hebben um, uh, gewonden gezien met um, vreselijke machetten. Machetten, wonden. Mensen die. En, machetten uh, zijn die messen, die grote kapmessen. Van die grote kapmessen. En mensen die en waren beschoten en uh, waar ledematen waren van afgehakt. Ik, ik, ik kan me een verhaal herinneren van een van de onze artsen. Die had een, uh, een, een, klein, een klein kind was, uh, was aangekomen. En dat was een kind dat had uh, diabetes en dat, was, uh, die, dat had fit. Die, die had toes, toevallen uh, als gevolg daarvan. Die was vastgebonden door zijn ouders uh, met een ketting. En toen uh, de aanvallen kwamen van uh, die gewapende bendes... Hadden, hadden ze niet de tijd om die sleutel te vinden. En dus ze moesten dat kind achterlaten. En dat kind toen naar terugkwam. Gelukkig was het niet overleden, maar het was wel met machettes bewerkt. En, uh, nou goed, dat soort verhalen, echt hele vreselijke toestanden. En dat was toen, in september, was dat uh, heel erg. Maar dat gaat nog steeds door. Ja. Hoe worden die mensen onder druk gezet door de rebellen? Nou, het zijn gewapende bendes. En het zijn eigenlijk gewapende bendes die uh, uh, niet elkaar bevechten... maar die uh, elkaars bevolkingsgroepen bevechten en aan aanvallen. En... Uh, uh, uh, dus, dus wat je ziet is dat uh, uh, gewapende bendes ofwel van, van moslimaard of van de christelijke aard... Uh, uh, de, de andere bevolkingsgroepen aanvallen. En dat op een vreselijke manier. En dat betekent dus inderdaad in Bossangoa... zie je dus dat hele, hele steden zijn leeggestroomd. Ofwel hutje-mutje bij de kerk of bij het ziekenhuis. Ja. Ofwel de boesje. Kunnen jullie nog wel werken daar? Nou, dat, wij kunnen als artsen zonder grenzen... en dat is een beetje... Uh, ik ben van teruggekomen met het idee van... Uh, uh, ik was ontzettend trots op onze teams dat wij daar aanwezig zijn gebleven. Dat wij daar mensen hebben kunnen helpen. En dat we, dat we niet alleen maar medische assistentie hebben kunnen geven. Maar ook een bepaalde mate van bescherming en vertrouwen. Um, uh, aan, aan, die, aan die bevolking die, uh, die, die zo van pure angst uh, uh, hutje met je op elkaar ging zitten. En uh, dat is wat ik eigenlijk ook verwacht van andere organisaties. Vooral van de Verenigde Naties. Uh, zag ik toen, toen ik er was zag ik heel weinig aanwezigheid buiten de hoofdstad, buiten Bangui. En um, ik heb daartoe opgeroepen toen der tijd. Um, we zien een kleine verandering. Namelijk dat de, de Verenigde Naties zelf ook meer assistentie geeft. Buiten Bangui, buiten de hoofdstad. In een plaats als Basangoa. Maar eigenlijk redelijk langzaam, redelijk minimaal. En als je dan... Uh, dat is een kleine frustratie in Als je dan ziet hoe snel er wordt gereageerd op de Filipijnen. En hoe langzaam ja. er wordt gereageerd in de Centraal Afrikaanse Republiek. Dan kunnen we wel zeker stellen dat ja. hier sprake is van een vergeten conflict. Ja, hoe komt dat dan? Het is... Ingewikkelder, het is gevaarlijker. het is, um, maar, maar het is niet zo dat deze mensen minder noden hebben. Ze hebben juist meer noden. En ik denk dat uh, hier moet, uh, meer moeite moet worden gedaan... om uh, deze mensen te helpen en te bereiken. Uh, die moeite is het waard en dat kan. Uh, uh, ik denk aan de andere kant wel dat er veel organisaties daar vroeger ontwikkelingsachtige programma's hebben gehad, ge, uh, ge, gestuurd. En, en die mensen die waren eigenlijk niet uh, voorbereid op deze situatie. Uh, op een onveilige situatie met een acute noodramp. En, en die omslag hebben ze nog niet kunnen maken. En militair ingrijpen, zou dat een oplossing kunnen zijn? Ik vind het altijd heel erg moeilijk. Ja. En zeker als humanitaire organisatie. Ja. Want wij zijn, ja, we zijn niet... We zijn geen pacifisten, maar we, zijn wel, uh, we willen niet oproepen tot geweld. En, en uh, een gewapend ingrijpen is ook altijd gewelddadig. Maar um, uh, wat ik hier heb gezien, en elk, elke persoon die ik heb gesproken, en wat Koert ook zegt, is, bestaat eigenlijk geen nationale capaciteit om dit probleem zelf op te lossen. Het probleem is alleen dat uh, enige gewapende interventie dat gaat uh, nog maanden duren voordat dat uh, zover is. Ik heb uh, begrepen en ik volg dat uh, uh, regelmatig, ik volg dat uh, bij de Verenigde Naties, dat het minimaal vijf, zes maanden gaat ja. duren. En wat gaat er in die tussenliggende periode gebeuren? En daar Denk ik dat het heel erg belangrijk is dat de Verenigde Naties uh, deze crisis de prioriteit geven die het verdient. En zelf, uh, net zoals wij, en wij hebben daar uh, 200 mensen zitten buiten de hoofdstad. Uh, in 10 verschillende plaatsen als arts zonder grenzen uh, En wij vinden dat de Verenigde Naties dezelfde prioriteit moet geven als wij dat doen. Oké, okay. dankjewel Arjen Heenkamp. Bedankt voor je komst. En ik hoop dat je oproep uh, gehoord wordt. Ja, ik. U hebt er al iets van gehoord. De veelste grote Nederbeat-show heeft de Oogstudio bereikt. Nee, wacht even. We gaan. Ja, nee, we hebben even wat. ja, en we willen eens wat laten horen over die Nederlandse popmuziek uit de jaren zestig. We hoorden de kick net al. Die hebben al die nederbeats Nederbeat weer opgepoetst. En we gaan eens even eerst luisteren naar een paar originele. Ik wil een vlieg op zijn tijd Een paardenvlieg, een bananenvlieg S'avonds na het eten ga ik graag een straatje om Om de soep te laten zakken en de aardappeltjes met je. Neem me mee, sexy na Neem me mee, ik ben zo bang. Neem me mee, sexy na toe. Zij is slang. Ja. Nou, u hoorde net vies, hè? De kik heeft het ook net gespeeld, die vlieg. En uh, daarna nog. Uh, een nummer van het, hè, volgens mij? Ja, het is het inderdaad, wat je hoorde, ja. ja okay, uh, Spat niet met pap, het nummer. Ja, waren die ook van, uh, je, uh, ik heb geen zin om uh, ja. naar mijn baas te gaan? Ja, ja, ja zie ja. Wel. En om op te staan, trouwens, ook. Uh, ja, <laughs> precies. Goed, ja, die, die nederbeat, jullie gaan mee op de, op, op de tour, hè, met die veelste grote grote show. Ja. ja. Dave Raven van de uh, Kick. Uh, toch, jullie hebben die tijd niet bewust meegemaakt. Nou, niet, uh, niet bewust, maar ook helemaal niet eigenlijk, want ik ben zelf in 1981. Ja. Dus was dit. Dus uh, ja. ja, toen kreeg je net een beetje vanaf uh, zo'n half uh, jaren 80 kreeg je een beetje al die, al die Nederlandse allemaal Nederlandse groepen, weet je al. Dus uh, met Dooma kreeg je, of tenminste dat was al eerder, hè? volgens mij of niet, dat weet ik eigenlijk niet eens zo heel goed. Maar toen kreeg je de eerste echte uh, soort Nederlandstalige, uh, ja, soort van popmuziek, echt, weet je al. Ja. Uh, eind jaren 60 was het wel. Die... Ja, die Nederbied was natuurlijk eind jaren 60. Ja, of tenminste, 60. dat was uh, half jaren 60. Vanaf, ja. uh, maar laten we zeggen, vanaf 1964. Ja. Uh, maar heel veel mensen denken dat uh, die hele Nederlandstalige popmuziek pas in de jaren 80 is ontstaan. Weet je wel, met de shorts en met. Uh, uh, Later ook, dan dus Doe maar en Het Goede Doel. En uh, al die andere bands, VF, de kunst, weet ik wat allemaal. Wat ik trouwens ook allemaal wel goed vind hoor. Alleen de sound vind ik vaak iets wat uh, een beetje belegen wel. Maar, uh, en hoe kwam het, je er dan bij terecht? moeten nou, we ja. weten dat jullie 60 jaar... Ja. Beatles... Uh, hè? Nou ja, dat is dan ook de manier waarop je erop terechtkomt. Natuurlijk uh, via de Beatles en de Kings. En uh, dan ga je op een gegeven moment... Dan uh, kom je erachter dat er in Amerika ook dat soort plaatjes gemaakt zijn. Dan ga je al die Amerikaanse dingen verzamelen. En dan... Het is dus heel raar, maar op een gegeven moment kom je tot het inzicht... dat er ook dus bij jou om de hoek, weet je wel, echt letterlijk om de hoek... gewoon ook dat soort plaatjes gemaakt zijn die gewoon steen en steen goed zijn. Ja. En dan ook nog eens in het Nederlands en uh, ja, met mensen die je gewoon... Uh, ja, eigenlijk gewoon zo zou kunnen, aan, uh, ja, die kunnen gaan aanspreken. Er ja. zijn mensen die dat gedaan hebben toen voor ons... En uh, ja dat vinden wij natuurlijk ontzettend leuk dat die er gewoon zijn. ja En wat was dat dan voor scene? Of waren het allemaal een heleboel verschillende sientjes in verschillende steden? Ja, ik heb het zelf natuurlijk niet meegemaakt. Nee, maar maar. Ik, kan er wel, ik heb er wel een soort mening over. De, de, de Nederlandstalige beatmuziek is, uh, is eigenlijk altijd een beetje underground geweest. Het was, uh, de, de, weet je, er waren een aantal mensen die hadden die, uh, een beetje dat idee van... joh, dat kan ook, ook allemaal in het Nederlands. Die soort R&B en uh, een beetje Rolling Stones muziek. En de Pretty Things en de Beatles dat kan ook in het Nederlands. En uh, vooral uh, die gozer van Zester en de Maskers. Er staan natuurlijk een voorloper in. Uh, je heet Bob Bauber. Ja. Uh, maar ja, goed. Weet je, het was vooral Engelstalig natuurlijk. Wat uh, toen de tijd uh, heel erg was. Zit er een Dracula? Ja, nou ja. Daar heb je er <laughs> ja. Dat is eigenlijk de eerste echte single. Die zit natuurlijk ook in onze nederbiedshow. Uh, ja. Daar dat, dat, dat ontkomen we niet aan. Nee. Dus als je luistert, Bob... Uh, dan mag je altijd langskomen, hè? Hey Bob. Ja. <laughs> <laughs> Want uh, dus, jullie treden soms met de uh, gasten op, hè, tijdens dat toernemen? Ja, nou, eigenlijk de hele tijd. Er zijn een aantal, uh, echt een aantal mensen die in die tijd uh, ja, echt van zich hebben laten horen... en hele goede platen hebben gemaakt. En, uh, nou, maar sterker nog, er zit er een naast ja, me <laughs> <laughs> Ik zei net al, jullie hebben een bijzondere gast bij je. Jullie hebben een V. meegenomen van vroeger. Nou ja, wie is het? Nou, dat mag hij zelf zeggen. Ja. Nou, zeg het maar. Dat kan niet wel. Hè? Ja, ja, ik kan praten. Ja, ik ben Ron Schutte. Ik, ben, ik heb uh, in 1967 een hit gehad. Uh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Ja. Zoveel beestjes om me heen. heen. Wie ze... kent het niet? Ja, ga spelen. Uh, oh, ik weet wel dat ik nou mezelf nep. Nou, nou. Want er zijn I'm... geen beestjes. Nou, nou, nou. Maar ik zie beestjes. Hier heb ik niet op gerekenen, maar het ja. was wel leuk. Ja, Dus dat, dat nummer, dat allemaal beestjes, dat wordt, dat wordt in die, in die, op die tournee ook gezongen? Nee, nee, nee, nee juist niet. Hij is de hit. Nee, die doen we niet. Nee. <laughs> nee. <laughs> maar ja, dat is inderdaad een heel bekend nummer. Maar hoe is het zo gekomen, Ronald Schutter? dat jij bij de, de kick... Uh... Dat ik bij de kick kwam. Nou, bij ja. de kick kwam. Uh, Dave die heeft mij drie jaar geleden een, een mailtje gestuurd... Uh, of ik mee wilde doen uh, met, met, een, met een tournee van hen. Ja. En toen heb ik hem keurig netjes een mailtje teruggestuurd... en gevraagd of hij gek was. Want je had gezworen nooit meer op nooit, te... Nooit meer op, toneel, ik, nooit meer op te treden. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat was, ik, dat was niet dat, mijn was voorbij, ding. Het ja. was voorbij. En drie jaar geleden dus heb ik gezegd... nee, dat doe ik niet. En, nou, en, en drie maanden geleden ongeveer... stuurde hij weer een mailtje... of ik mee wilde doen. Of ik me nog eens wilde bedenken... en uh, toch mee wilde doen. En toen, zei ik te, toen schreef ik in dat mailtje van nou, ik zal daar het weekend eens over nadenken. <laughs> en toen heb ik het met mijn vrouw besproken. En toen heb ik na een kwartier heb ik gezegd, ja, dat ga ik doen. Ja. Nog één keer. Je vond het toch wel leuk? Ja, ja? ik vond het leuk. Nou, ik echt... heb er geen spijt van. Nee, je, je stem is wat, wat, wat schor... ja, <laughs> gehoord in schor, de loop. Ja. De jaren? Ja? Op, of ben je gewoon over Dat kan het natuurlijk nee, ook. Nee, is altijd zo'n <laughs> beetje. Ah, ja, maar toen ja. nog niet. Hé, hey, maar uh, altijd in de muziek gebleven? Nee, nee. Ik heb. Uh, Twee of drie jaar opgetreden en toen ben ik ermee gestopt. Ja. Toen heb ik uh, helemaal andere dingen gedaan. En. Uh, uh, uh, ja, vrouw en kinderen en. En, en heel andere dingen als nu. Ja, maar goed, ironie en ironies hebben dus ook maar een paar jaar bestaan. Ja, ja, twee jaar hooguit. Is twee, het, drie jaar. Wat mij wel opvalt, want dat allemaal beestjes ook een beetje een absurde tekst. Dat van die vlieg ook een beetje absurd, dat, dat vies ook. Het heeft allemaal iets. Een beetje lullig, absurd, die teksten. Was ja, dat het kenmerk dat was het. van die nederbied? Ik denk het. Ik denk het. Maar de, de mensen waren ook een beetje... Ze vonden het ook niet allemaal goed. hè? Want voordat wij de, de, de beestjes uitbrachten... Dat was Van Koenewijn. En voordat hij dat aan, aan een platenmaatschappij kwijt kon... Ja, dat heeft heel lang geduurd. Niemand wilde het hebben. Hij heeft het geschreven, maar hij heeft het zelf dus niet uitgevoerd. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. ik heb het uitgevoerd. Om, ja. hij, hij, hij kwam mij tegen. Ik had de... De... de, de, de dat was van fanclub van de Farah, die had ik gewonnen. Ja. En met, ja. uh, met de Dave Barry uh, gebeuren. En toen heeft hij mij benaderd. Of You've ik got a strange effect on me. Strange. En dat heeft hij dus in het Nederlands gedaan. Hè? Ze Nederland? zeggen oh, ja. Ze zeggen dat, dat ik een nozen ben. Maar dat is maar niet, dat zo. niet zo. <laughs> ja, maar dat was wel ja. Ze dat zeggen dat ik ook niet werken wil. En dat is zo. Ja, nou. dat is ja. En dat ja. blijft zo. Wat ons, ja. Wat ons, <laughs> nou, ja. Wat leuk. Dus een hele late comeback met uh, ja, de kick. Met de kick. Nou, geweldig. Ja. Waarom niet? Wat gaan jullie zo voor ons spelen? Niet dus allemaal beestjes, maar wel een ander nummer van Ronnie en de Ronnies? De wildernis. Daar in de wildernis. Oké, okay, jongens. Zullen we het gelijk doen? Ja, dat gaat gaan we, we doen. Gaan we gaan we meteen okay. doen, ja. Ja, nee. ja oké. Okay. Ja, daar, daar staan ze. Nou, dit is toch wel heel bijzonder. Ronnie en de Ronnie's met de kick. De wildernis. Die, die, die, die. Daar in de wildernis waar het zo donker is. Daar hoor en zie en ruik je rare dingen Ja, in de wildernis Als de maan er niet meer is Dan maken ze gehakt van vreemdelingen Woehoe. Alle nachten, die dikki Wordt er een vermoord Vrouwenkreten, dikki dikki Worden daar gehoord Zo donker is, daar hoor je kannibalen brullen bloeien Ja, in die oerwoud hel, daar schrik je echt toch wel. Daar zitten zestien vrouwen in de boeien. Alle nachten, diggy, diggy, wordt er een verscheurd. En niet zo dringend, dikkie dikkie dom dom, ieder krijgt zijn beurt. Daar in de wildernis, daar gaat het heel vaak mis, want ieder beekje zit vol krokodillen. Woehoe. En alle apen daar, die pluizen in hun haar, hun honger is soms bijna niet te stillen. Alle nachten die digg dom dom, wordt er een verscheurd en Niet zo dringen die digg dom dom, ieder krijgt zijn beurt Daar in de wildernis, waar het zo donker is Daar moet je elk uur de strijd aan binden. Ja, in die hel, daar strek je echt nog wel en daarom zul je mij en niemand vertrouwen. Joehoe, jongens, dankjewel. Dus de kick uh, op met met nederbeat. En soms doet Armal mee. Benjamin Herman doet soms mee. En soms ook. Dus Ronnie van Ronnie en de Ronnie's. Dank jullie wel. Zometeen gaan jullie de tune nog spelen. Maar wij gaan eerst en naar de literatuur. En naar de moord op Kennedy. Morgen, 50 jaar geleden. He was in Dallas-town. From a sixth floor window, a gunner shot him down. He died in Dallas Town, Leader of a nation for such a precious time. Ja, dat is een tekst van The Birds... geschreven net na de moord op John F. Kennedy. Zo komt zijn moord veelvuldig terug in de muziek. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over de literatuur. En daarom zit hier Jeroen Vullings... literair criticus van Vrij Nederland. Hartelijk welkom met een hele stapel boeken. Ja, dankjewel. Ja, ik las een songtekst voor... maar heeft Kennedy ook geleid tot literatuur? Ja, heel veel. Um, en um, um, het goede is eigenlijk dat... Uh, door de loop van de tijd hou je de beste boeken over. Want daar is kankzinnig veel uh, uh, over, die, uh, die moord geschreven. Wat ik, uh, uh, de, de grote boeken zijn uh, Libra van Don De Lillo. We hebben niet... het over fictie nu. hè? Over ja, fictie, ja. romans, ja. ja. Want eigenlijk die hele non-fictie kan je tot één boek samenvatten. Wat mij betreft <lacht> hebben we het niet over. Nee. En bovendien moet je dan altijd de nieuwste boeken hebben. Want uh, ja, het is toch een journalistiek uh, genre. Dan zijn er nieuwe inzichten. Maar voor romans geldt dat gelukkig niet. Er zijn drie grote boeken... Um, eer... Zijn die trouwens, voordat we daar, die, die gaan ja. noemen... zijn die met, meteen geschreven of duurde dat een nee, tijd? Nee, um, uh, nou ja... Uh, um, uh. Er is gek genoeg, is er een boek geschreven... een jaar voor de dood, uh, of de moord op Kennedy... in 1962. Uh, dat heet uh, Gideon's March... van ene J.J. Merrick... van wie ik verder nooit meer gehoord heb, nooit iets gelezen. En dat beschrijft eigenlijk... de moord op Kennedy, maar dan met een bom. En ja, dat heeft kennelijk... niemand bij een inlichtingdienst gelezen... of mensen hebben het gelezen en niks aan gedaan. Maar dat is een heel klein boek. En uh, dus dat, dat zegt hoogstens iets... over hoe visionair de literatuur kan zijn. Alleen... Uh, Meestal is het zo dat als je midden een tijd bent, dan kijk je niet zo goed. Je hebt wat afstand nodig, mm -hmm. dus je moet er wat tijd overheen laten gaan. En uh, anders dan kan je alleen het perspectief van een heel direct betrokkenen nemen. Maar als je zo'n grote uh, roman wilt hebben... Over, uh, ja, die over de identiteit van een land gaat... want daar staat die hele moord op uh, JFK natuurlijk voor in literatuur. Hè. Ik bedoel, niet voor niets uh, is dat het onderwerp voor Amerikaanse schrijvers... die de Great American Novel willen maken... Literatuur waarin de ziel van Amerika wordt blootgelegd. En ja, dan moet het dus wel gaan over, uh, over dit soort enorme zaken. Daar heb je er gelukkig heel weinig van. Maar hebben echt alle grote schrijvers, lang niet allemaal... hebben uh, zich hieraan uh, gewijd? Hè? Nee, uh, dat is ook een helse toer. En uh, vaak zie je ook dat uh, de eerste schrijvers die dat doen... dat zijn uh, uh, pulpschrijvers. Dus uh, uh, een tabloid van die James Elroy. Dat was trouwens niet de eerste hoor... Maar maar dat, dat is eigenlijk een crime schrijver. En uh, alleen ja dat kwam hem heel goed uit. Ook omdat die, uh, die, die hele moord uh, volgens hem beraamd is. Door mensen in de meest schore bochten en steegjes en uh, achterkamertjes van Amerika. Dus het was helemaal zijn onderwerp. Ja. Alle tuig dat in Amerika rijk is, van alle soorten, uh, van alle denominaties, of het nou maffia was of FBI-renegaten, of boze CRE-renegaten of uh, gefrustreerde cubanen. Ja. die de Varkens bij nog hoog hadden die ze kwamen allemaal tezamen en ja, kwamen op één conclusie uit. Of schoon ze hem eigenlijk helemaal niet goed kenden, die FK. Ja, die man moet dood. Hm. ja maar goed, jij zegt, uh, ik heb drie meegenomen, die ja. wat, wat mij ja. betreft eigenlijk de belangrijkste zijn. Ja. Welke drie zijn er? Dat is uh, allereerst, het eerste boek is uit uh, 88. Dat is uh, Libra van, uh, uh, dat was het sterrenbeeld weegschaal van, mm -hmm. uh, van uh, uh, Lee Harvey Oswald, de moordenaar. Mm -hmm. Dat is van Don De Lillo. En die heeft nog het perspectief genoemd ...van de moordenaar. Die wordt eigenlijk gevolgd. En interessant aan het boek is dat eh, hij wel een verrassend perspectief geeft... ...op die hele moordzaak. Er zijn altijd twee lezingen, namelijk of eh, Lee Harvey Oswald was een gek... ...die alleen gehandeld heeft, of het was een enorme samenzwering waarbij hij... Al dan niet de zondebok was of een radertje. En nee, wat hij eigenlijk uh, doet, is hij laat zien dat uh, dat inderdaad die, uh, die Lee Harvey als wat in het complot zat. Nou, hij laat midden of die nou zo slim was. In ieder geval was hij dyslectisch bij de Lillo. En uh, ja, hij laat zien dat dat complot beraamd werd. om het te laten mislukken. Zodat uh, de CRE vrij spel zou krijgen. om eindelijk die Cubaan okay, ja, ja. aan te pakken, of Castro aan te pakken. Maar ja, hoe gaat dat? Het is noodlot, het gaat mis. Het gaat namelijk echt lukken. Nou, okay. dat is de Lillo's boek. Yeah. Uh, okay. En eigenlijk al die boeken hebben elkaar geïnspireerd. Daarna kwam uh, het andere grote boek uh, Amerikaanse Riool in vertaling. American Tabloid, eigenlijk roddelpers. Van, uh, van die Elroy, waar ik het net over had. Mm -hmm. Dat is dus die, uh, ja... de grote uh, schemerkant van Amerika. Waar allerlei, uh, ja niet deugende types dan eigenlijk... die moord beraamd hebben. En dat vindt ook eigenlijk helemaal aan het eind plaats. Dan, dan wordt eigenlijk een soort woord gesproken... half gefluisterd van hij moet weg. Ja. En dat hele boek is een soort aanloop... tot een klimaat weer te geven. Nou, dat is eigenlijk een boek, vind ik... dat je niet kan overtreffen. Ja. Ook omdat dat... Antwoord geeft op uh, die, die moeilijke vraag: wie heeft het gedaan? Er was een klimaat waarin allerlei facties bijeenkwamen, waar mensen die belang hadden. Het was misschien ook wel uh, wraak op uh, het anti-mafia programma van de broer van Kennedy. Uh -huh. Nou ja, dat dus, dus Robert. Uh -huh. En uh, uh, nou ja, als ik dan als je verder kijkt, dan dan dan. Kan je eigenlijk nou zo'n boek niet zoveel meer doen? Dat heeft Stephen King daarna gedaan. Met een boek dat, uh, dat uh, verleden jaar verschenen is. Dat uh, heet: uh, Ik heb het hieronder liggen, ook weer zo'n enorm dik boek. Dat heet hier 2211-1963. Uh, hij houdt het eigenlijk simpeler. Uh, het, ja, het is een, een, een echte kingroman, dus uh, de hoofdpersoon kan terug in de tijd, nou via een uh, soort merkwaardige deur. En uh, die heeft dan uh, alleen thema, natuurlijk. ja, die heeft alleen morele keuzes. Wat kan hij doen? Hij denkt: ik moet de wereld beter maken. Ik moet die moord op Kennedy voorkomen. Ja. Maar eerst denkt hij: ja, ik moet toch ook dat invalide meisje helpen en zo. En iedere keer komt hij weer terug in de wereld en merkt toch ook dat hij waarschuwingen krijgt van je moet niet zollen met het verleden. Hij negeert dat hij gaat weer terug en terug en uh -huh. terug. En uiteindelijk is de conclusie van het boek van doe het niet. Want wat je doet in het verleden is een klassiek science fiction thema. Uh -huh. Dat verandert het heden onherstelbaar. Uh -huh. Ik heb King toevallig verleden week uh, gesproken in Parijs. Een interview was dat. En hij is ook echt van die overtuiging dat, uh, dat je uh, ja, dat wij gaan er altijd vanuit dat de wereld beter zou zijn geworden als Kennedy uh, nog geleefd had. Als hij niet vermoord was. Uh -huh. Maar hij zegt dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. En hij wees dan bijvoorbeeld op die Johnson die erna kwam... en die ongelooflijk veel voor burgerrechten... van zwarte Amerikanen gedaan ja. heeft. Dus ja, euh, euh, euh, hey, literair was dit het enige wat nog mogelijk was. Het zijn alle drie geweldige romans hoor. Na euh, ja, al die paden die bewandeld zijn... door die drie verschillende uh, schrijvers eigenlijk. Zie jij uh, uh, hedendaagse schrijvers dit nog weer oppakken? Nee, ik heb eigenlijk altijd een andere vraag. Ik denk, waarom doen we zoiets in Nederland niet? En ja, wat kan ja. je in Nederland doen? Ik bedoel, dan heb je... Je hebt een persoon nodig. Een gebeurtenis ja, is onvoldoende. Ja? En, en je hebt... Uh, het moet op je eigen grondgebied plaatsvinden. Want dat zijn nationale traumas. Dat zijn rampen. Ja, en bij ons kom je eigenlijk alleen op de moord op Fortuin. Maar ja. dat is nog te vroeg. Alleen Thomas Ross heeft ja. daarover geschreven. Maar verder, de, uh, wat uh, ja, meer highbrow literatuur moet daar nog zich over buigen. Ja. Uh, maar, van de Heide of maar, zo. Ja, maar goed. Maar hedendaagse Amerikaanse auteurs die gaan misschien meer naar een leggen een nieuw eikpunt. Ja, uh, Don Lillo heeft het al gedaan in Falling Man, maar dat is het perspectief van iemand die uh, zo'n gebouw dat die gruwelen in dat gebouw overleefd heeft. Dus uh, tot nu toe wordt het heel klein gehouden. Maar ja. die kans zullen ze opgaan. Voorlopig hebben ze het alleen over de moordenaar en over de slachtoffers, maar nog geen grote panoramische rommel. Nee, goed. Dat komt misschien nog. Hé, hey, dankjewel uh, je ja, Dit is toch weer een nieuwe invalshoek, hè? Ja, reken maar. Ja, we proberen. Ja. We hebben zo langs wat alles al gehad. Het pakje van uh, Kennedy uh, dat staat morgen ook al uh, in de krant. Ja, de kick staat hier nog één keer. Want ze hebben uh, namelijk een paar weken geleden... bij de 13.000-uitzending een geweldige eigen versie van de tune gemaakt. Ja, en die willen we natuurlijk heel graag nog een keer horen. Goedenacht.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 Bye. Tien jaar Casa Luna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Morgen vanaf middernacht met Klaas Drupsteen. En ik praat twee uur lang met mijn drie favoriete gasten van de afgelopen tien jaar. Dat zijn auteur Karin Spijnk, filosoof Gerg Groot en psychiater Glenn Helberg. We praten over de toekomst van Nederland en hoe kwetsbaar we zijn. Tien jaar Casaluna. Morgen nacht vanaf 12 uur op Radio 1.